2 uur. Dooralwegens met het NOS-journaal. De jongens van 13 en 14. die met oud en nieuw. de dodelijke flatbrand in Arnhem veroorzaakten. krijgen geen straf. Wel moeten hun ouders. 75.000 euro betalen aan de nabestaanden. In de nieuwjaarsnacht staken de jongens vuurwerk af. in de hal van de flat. Een oude bank die daar stond, vloog in brand. En door een stroomstoring bleef de lift hangen. In die lift stond een gezin. De vader van 39 en zijn zoon van 4 stikten in de rook. Tegen de twee jongens was 60 uur werkstraf geëist, maar volgens de rechter stichten ze de brand niet expres en hebben de kinderen de gevolgen niet overzien. De politie heeft vorig jaar geweld gebruikt bij ruim 14.500 incidenten. Daarbij zijn ruim 27.500 geweldshandelingen gebruikt. Daaronder valt het gebruik van de wapenstok, pepperspray of een vuurwapen, maar ook bijvoorbeeld duwen en trekken. De cijfers zijn niet te vergelijken met voorgaande jaren, omdat het met een nieuwe methode wordt geregistreerd. Tot nu toe deed elke eenheid dat op zijn eigen manier. Nu heeft de nationale politie één richtlijn ingevoerd, waardoor het makkelijk wordt om landelijke conclusies te trekken. Maaltijdbezorgers moeten voortaan minstens 16 zijn. Tot nu toe mochten jongeren van 15 ook maaltijden rondbrengen, maar de bezorging valt niet onder de categorie lichtwerk... Onder meer vanwege het risico op overvallen, zeggen de inspectie en de Tweede Kamer. De minimumleeftijd van 16 gaat woensdag in. Taalkursussen voor inburgeraars moeten mogelijk stoppen wegens geldgebrek, waarschuwt de MBO-raad. De taalkursussen waren altijd nauwelijks kostendekkend. Door de coronacrisis vielen de lessen stil en daarmee ook de inkomsten. Weinig cursisten wilden taalonderwijs op afstand volgen. Al met al lopen de tekorten op tot 5 miljoen euro, zo verwacht de MBO-raad. Het weer. Vandaag zon afgewisseld door bewolking. Eerst vooral in het westen een bui, later in het noorden wat regen. Het waait stevig en het is 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9, den helder richting Alkmaar, staat Vieder tussen Schorrel en Bergen... 3 kilometer met maximaal 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Dit is is zomer zomer ZFM. Met. Muziek uit de jaren 80, Jordan, Rita Franklin en Me Noe. 8 over 2, Zalfoort, een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Studio Tolweg, Tina. En je kan weer meekijken, Albert Jan. Goedemiddag en uh, welkom, luisteraars. Zalfoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur. Ja, klopt. Uh, ja, in ieder geval, die, die ene doet het weer. Ja? Ik ben er ook wel, maar mij zie je niet. Maar ik ben er wel. Dus uh, nee, we gaan weer drie uur uh, lekker uh, live radio maken of van Zandvoort op zaterdag vanaf de Tolweg 10A. Vanuit de Mediapark Zandvoort, wil ik bijna zeggen. Dus dat, uh, dat Zo wel. is dat. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, uh, Albertje? Nou ja, er was uh, vanmorgen natuurlijk al uh, uitgebreid aandacht uh, voor, uh, de, uh, laten we zeggen, een uh, politiek uh, vlak. Al die interviews kunt u in dit stadium terugluisteren via Uitzending Gemist. Of uitzending gemist. Maar dan moet je wel de app installeren. Hè? Want dat is de enige manier waarop je daar dat, dat, dat, dat kan doen, toch? Ja, klopt. Okay. Okay. Dus de meer reden om onze app te downloaden... dan kan je die interviews... want het was natuurlijk een uitgebreid interview met wethouder Joop Berendsen. Want hij had graag zijn klus afgemaakt... Goed, wat gaan wij doen verder? Nou, natuurlijk hebben wij rond de klok van half drie het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Wordt het minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, nou het gaat, gaat goed. We hadden Beauty die, die twee weken geleden in de uitzending. Hup, en die heeft een thuis gevonden. Vorige week hadden we Goliath, heeft ook een thuis gevonden. Dus deze week hebben we Rex, die is ook nog op zoek naar een naar thuis... Gedicht van de dag, ja ik laat het om kwart voor vijf, ik laat het even in het midden, want ik heb er meerdere meegenomen. Dus uh, aan jou de, de, de, de taak om uh, de goede eruit te zoeken. Het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Zandvoorts nieuws, ja na, na, na, na al die prachtige dagen uh, kan, is Zandvoorts nieuws in het kort bijna onmogelijk. Want uh, zodra de zon schijnt en de stranden lopen weer vol, dan uh, hoor je de, de, de, de, de, laten we zeggen, de, de hulpdienst er ook alweer uitrukken. En we waren gisteren weer in het uh, Landelijk Nieuws trouwens. Uh, met station? Met station, heel ja. goed alles. Ja. Ja. Maar, maar, maar het was geweldig. Ik bedoel, het was natuurlijk een gekke huis op een gegeven moment op het station. Maar ik moet zeggen, de mensen uh, hebben zich keurig... Uh, ja, je, je kan natuurlijk die anderhalf meter kan je schudden. Dat wil niet meer. Bij zulke gro grote hoeveelheden. Maar het is toch allemaal, uh, ondanks de, de, de keurige assistentie van de politie... Uh, keurig uh, in alle rust verlopen. En uh, dus, laten we zeggen, 80% houdt zich wel aan de regels. Goed, uh, zandvoortsnieuws in het kort. Uh, dat hebben we dat. Uh, we, hebben, we staan natuurlijk stil bij uh, de aanvullende financiële steunmaatregelen voor de ondernemers. Uh, zoals gezegd, wethouder Jo Beersen, uh, had de klus graag afgemaakt. Verder hebben we natuurlijk ook nog meer zandvoortsnieuws. Kwart over vier hebben we natuurlijk uh, Pit Report. Uh, de, natuurlijk uh, nou, nog anderhalve week en dan mogen we weer racen en wel in uh, Oostenrijk en wellicht ook nog een stukje sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om hier te blijven luisteren en kijken... naar de enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En het kijken doe je via www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Goedemiddag, Zandvoort. We hebben er weer zin in. En deze plaat hoor ik bij een andere radiosender. Ik denk, wat leuk zeg. Weet je wie dit is? Huh? Geen idee. Nee. <laughs> nou, dit is Simply rare. Oh, ja. En Shino. on The sun is shining on us, baby. Play that song so we can dance. Dat was hem, de zingel van uh, Simple Red en Shine On. Zo dadelijk het uh, nieuws. In het nieuws is uh, dit keer niet in het kort, hè, Albertan? dan. Nou, ik heb wel een beetje geknipt, hoor. Een beetje geknipt. met boel. Oké. Okay. <laughs> uh, nou, eerst gaan we uh, even lekker luisteren naar een uh, oude single van Gloria Estefan. It is 1, They tell me you shy boy, but I want you just to say. With me, you know it's not just funny. om deze plaat weer eens uh, terug te horen. De single van uh, Gloria Estefan en 1, 2, 3. Ja, het is 17 over 2. Ben je er klaar voor, Robert-Jan? Ja hoor. Het uh, nieuws van de afgelopen dagen en er is uh, nog wat gebeurd. Klopt, maar uh, ik heb het een beetje opgesplitst. Hè? Dus uh, als het nu niet bij zit, dan komt het later in het programma nog wel even terug. Allereerst uh, getuigen gezocht voor een autobandenbrand. De, het politieteam Kennema-Kust is op zoek naar getuigen van de autobrand die afgelopen dinsdagavond op het circuit plaatsvond. Even na half acht kreeg de politie de melding om naar het circuit Zandvoort te gaan omdat hier een stapel autobranden in brandstouw staan. Aanrijdend zagen agenten inderdaad een flinke, een flinke rookwolken van het circuit afkomen. De politie en de brandweer kwamen tegelijkertijd aan en de brandweer had de brand gelukkig al snel onder controle. Wel bleef het nog flink na roken en werden enkele huisjes van de nabijgelegen vakantiepark uit Voorzorg ontruimd. De brandweer heeft met een shovel de banden uit elkaar gehaald en geblust. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om brandstichting. De politie doet onderzoek naar deze mogelijke brandstichting en is nog op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor de onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, 0900-8844... of anoniem via 0800-7000, 700 0800-7000. Veel ondernemers in Zandvoort zijn hard getroffen door de coronacrisis. De gemeente Zandvoort heeft vlak na de uitbraak in maart... een aantal lokale maatregelen vastgesteld om ondernemers op korte termijn te kunnen ondersteunen. Er ligt nu een voorstel uh, aan de gemeenteraad voor met een pakket aan aanvullende financiële maatregelen. De politie heeft woensdagavond een persoon aangehouden... met een bijzonder telefoonhoesje op zak. In het hoesje zat namelijk geen telefoon, maar een neppistool. Omdat de persoon in kwestie met zijn hand in zijn achterzak... dreigde, dreigde, dreigend op de politie afstapte... voelde de agenten zich genoodzaakt zijn dienstwapen te trekken. Toen bleek dat het om een neppistool ging... is de man aangehouden en het nepvuurwapen in beslag genomen... Vier personen zijn woensdagavond gewond geraakt bij een botsing... tussen twee scooters op de boulevard Paulus Dood. Rond kwart voor twaalf s'nachts kwamen zij met elkaar in botsing. De slachtoffers zijn twee jongens en twee meisjes. Van de vier gewonnen zijn er drie voor nadere zorg naar het ziekenhuis gebracht. Drie ambulances kwamen ter plaatse voor het ongeluk. De Zandvoortse reddingsbrigade was toevallig bezig met een andere hulpverlening... op de strandopgang toen het ongeluk plaatsvond. Een ambulance was al ter plaatse voor dit geval... waardoor er in totaal vier ambulances bij het ongeval waren. Leden van de reddingsbrigade hebben hulp geboden bij het verkeersongeluk... met vooraankomst van het ambulancepersoneel. De komst van de mobiele medisch team, de MMT, was gewenst. Maar alle traumateams waren bezet op dat moment van het ongeluk. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft sporenonderzoek gedaan. Vanwege het sporenonderzoek was een deel van de boulevard... tot ongeveer twee uur s'nachts afgesloten. Omdat er mogelijk sprake is van rijden onder invloed... zal bij beide bestuurders uiteraard in het ziekenhuis een bloedblok worden afgenomen... Een man op een elektrische fiets is donderdagmiddag gewond geraakt... nadat hij werd aangereden door een busje van een maaltijdservice. De fietser reed rond vier uur s middags op het fietspad langs de Zandvoortselaan... toen de bestuurder van het busje hem over het hoofd zag bij het afslaan... naar de Herman Heijmanslaan. Omstanders boden direct hulp in afwachting van de ambulancedienst. Medewerkers van het bejaardenhuis hebben een parasol opgezet... zodat het slachtoffer niet in de hitte zat... zolang de ambulancedienst er nog niet was. Het slachtoffer uh, vervolgens door de ambulancedienst opgevangen. Hij hield aan zijn ongeval letsel over... maar hoefde na de eerste zorg niet mee naar het ziekenhuis. Een getuige heeft de twee elektrische fietsen teruggebracht... naar de verhuur in het centrum van Zandvoort. En rond drie uur vannacht ontvingen agenten de melding... dat het inbraakalarm van de strandtent was afgegaan... en dat de alarmcentrale een persoon in de zaak zag. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen zij de deur openstaan en namen zij hun posities in rondom de horecagelegenheid. gelegenheid. Korte tijd daarna hoorden de agenten van een collega dat die de mogelijke inbreker zag lopen op het badhuisplein. Aangekomen op het badhuisplein zagen zij inderdaad een man lopen die voldeed aan het signalement van de man die in het instantent was. De man werd op hete taart aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. En gisteravond heeft er ook nog een uh, diefstal plaatsgevonden bij uh, Albert Heijn aan de Grote Krocht. En dat betrof uh, dus inderdaad een uh, diefstal van diverse goederen al daar. at me like you Ever felt tonight. The way you're moving got me oh, yeah. with my mind. It started when I looked in her eyes. I got ghosted. I'm like, oh hey. yeah. La noche está para un But just had to dance with you now See there's nobody in here that comes close to you, no Your hands are on my waist, my let you want wanna taste Come, muévete, muévete, it. Our bodies on fire, we're full of desire If you feel what I feel, throw your hands up higher and to all the ladies all around the world Go ahead and muévete, muévete, It started when I looked in her like eyes I got ghosted and I'm like, bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Pienso que no se baile, Solo oh, me I the know you like to sing at all This ain't stopping, baby, till I say so. Come get, come get some more. Boy, I wish that this could last forever. 'Cause every second by your side is heaven. Oh, come get me. The En tegelijkertijd willen luisteren naar het geluid van Zandvoort. Dan uh, raad ik je aan onze app te downloaden. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Storm. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwsjes. En hoort inderdaad het geluid uh, hier in Zandvoort van uh, ZFM. Ja, en op die app zag ik uh, van de week ook een bericht over een uh, pizza bezorging. Wel op een hele speciale manier, uh, Albert-Jan. Pizzaketen Domino's heeft afgelopen donderdag de eerste pizza-bezorging per drone uitgevoerd in Nederland op het strand van Zandvoort. We testen met drones als toekomstige oplossing om de op moeilijke of meer afgelegen plekken te komen, zoals op het water, al dus de woordvoerster van de pizzaketen. Domino's ziet het bezorgen van pizza steeds meer toenemen. Het aantal bezorgbestellingen groeide de afgelopen maanden tot boven de 80%. Ook ziet de pizzaketen een stijgende populariteit om op alternatieve plekken te eten. Thuis is weliswaar de meest populaire plek, maar het park en het strand groeit ook als locatie. Meestal gebeurt de bezorging per e-bike of scooter, maar eerder testen Domino's ook bezorging per drone. Zo ook afgelopen donderdag in Zandvoort. We testen met drones als toekomstige oplossing om op moeilijke of op meer afgelegen plekken te komen, zoals op het water. Al dus Marianne Kemps, woordvoerster van Domino's Nederland. Wanneer dit daadwerkelijk met drones bezorgd kan gaan worden... dat hangt even van de wetgeving af. Nou, ze waren er snel bij uh, hier in Stamford met uh, de pizza bezorging uh, Albert-Jan. Heeft die je... gesmaakt of niet? <laughs> Ik vind het geweldig. <laughs> de... <laughs> maar of het gaat lukken... dan. dan je ziet legaardig. hem al helemaal voor je, hè? Lekker salami erop en dergelijke. Ja, het ja, lijkt ja. me helemaal te gek. Ja, nou, mooi verhaal over de pizza's in Stamford. In de jaren 80 was deze damesgroep Mai Tai enorm populair en scoorde heel veel hits. What Goes On and History, noem maar op eigenlijk. En ook dit was een hitsingle van ze. Je One Touch Too Much. Nou, we hebben de afgelopen dagen lekker kunnen bakken. Je ziet het ook wel een beetje aan je, albert Een beetje rood geworden, helemaal op je neus. Hè? En daar heb ik ook last van hoor. Dus, uh... Maar goed, wat gaat het weer de komende dagen doen? Blijven we mo nog mooi weer houden? Wat gebeurt er? Nou, in ieder geval vandaag luisteraars en kijkers, zoals u kunt zien is het wisselend bewolkt. En vanuit het zuidwesten trekken opnieuw enkele regen- en onweersbuien over het land. Wederom kunnen dit stevige buien zijn en vergezeld gaan met de hagel, onweer en windstoten. Bovendien is de kans op veel regenwater in korte tijd. Vanmiddag trekken de regen- en onweersbuien naar het noordoosten weg. ...en breekt steeds vaker de zon door. Op een lokale bui na blijft het droog. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot mogelijk krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar 23 graden. Vanavond en vannacht is het wisselende wolk... ...en vooral vannacht trekken er enkele buien over het land. Het koelt af naar een graad of 15. En morgen is het in de ochtend bewolkt met wat lichte regen. In de middag schijnt geregeld de zon afgewisseld door een bui. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 graden. Maandag en dinsdag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 19 graden. Zet je ramen open en haal de koelde lucht in huis. En voor de rest van de week is het licht wisselvallig, maar heel normaal Hollands weer, zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar dagelijks is er ook kans op buien. De temperatuur stijgt naar een hele normale temperatuur van ongeveer 21 graden. Aldus Rico Schreudel. Dankjewel, Bijan. Weer eens na te lezen op www.ricoweer.nl. Momenteel 19,1 graden hier in Zandvoort. Dat was het weer. Zie het En hier is de nieuwe Danny Vera. It's not silver or gold, it breaks the pieces the hardest to stone and it shines brighter than the stars that you know. Pressure makes diamonds, and hard work pays off. Pressure makes diamonds, no. En weer berichten komen de dagen gewoon normaal. Zomaar weer hier in Saltfoort. En erachteraan draaien we de nieuwe Danny Vera. Pressure makes diamonds. Dus er dadelijk uh, meer uh, nieuws over, over jou, Berens Maar eerst nog even een plaatje: dit is weg van jou. Weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou.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 Dat was de single van Suzanne en Freek. En ik ben weg van jou. Ja, vanmorgen was jouw Behrends in de uitzending... bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. En hij heeft nogal wat uitspraken daar gedaan, Albert-Jan. Uh, klopt. Dus het is uh, absoluut de moeite waard... om dat uh, interview nog eens keer terug te luisteren. Uh, onze collega Jaap Koper heeft het uh, opgenomen... Ja, maar nee, het... maar het staat ook op, op de app van oh. ZFM. Oké. Okay. Dus je kan op onze app kan je het hele gesprek van vanmorgen... en alles wat Jo Berense daar gezegd heeft, terugluisteren. En misschien dat wij nog wel iets van, van het interview gaan uitzenden... maar wil je het helemaal horen, dan verwijs ik je naar de app... Oké, okay, nou dan gaan we naar het volgende. Afgelopen week, eh, en wel op de 25e om exact te zijn, eh, hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA, PVDA en G G gemeente Belangen zandvoort het coalitieakkoord ondertekend. Met dit akkoord dat als titel Zandvoort eh, samen sterk door de crisis heeft meegekregen, wordt de resterende bestuursperiode van 2018 tot en met 2022 ingezet om inwoners en ondernemers en instellingen bij te staan... de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in het dorp... waardoor Zandvoort sterk uit de crisis moet komen... met oog op duurzame ontwikkelingen. Het coalitieakkoord is een aanvulling op het raadsprogramma 2018-2022... en wordt tevens aangegrepen om Zandvoort door de coronacrisis heen te helpen... en tegelijkertijd te verduurzamen... Zo wordt 10 miljoen euro in een coronafonds gestort... en daarvan gaat 3 miljoen euro naar financiële ondersteuning... voor inwoners, ondernemers, instellingen die moeite hebben... het hoofd boven water te houden in deze crisistijd. Nog eens 3 miljoen euro wordt besteed aan extra investeringen... om zandvoort sterker uit de crisis te laten komen. Tot slot wordt 4 miljoen gereserveerd om de gemeentelijke inkomsten... die door de coronacrisis zijn weggevallen, te compenseren. Inwoners en ondernemers zullen actief worden betrokken bij de verdere invulling...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 Ook het parkeerbeleid kent enkele aanscherpingen ten opzichte van het raadsprogramma. Het uitgangspunt daarbij is dat parkeren voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort gratis is of hooguit kostendekkend. Tevens komt er extra aandacht voor doorstroming op de woningmarkt, blijft de starterslening op het huidige niveau en zijn afspraken gemaakt om niet te bezuinigen op het sociale domein. Alle gemaakte afspraken zijn sowieso terug te lezen in het coalitieakkoord. Het nieuw te vormen college is, kan met dit coalitieakkoord aan de gang. Er komen zoals gezegd wederom drie wethouders... die samen met burgemeester David Molenburg het college compleet maken. Zoals velen van u al weten, dat zijn natuurlijk de voormalige wethouders... Ellen Verheij van de VVD en Gert-Jan Bluis van het CDA... en een derde wethouder D66, waarvan de naam momenteel nog niet bekend is. En tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 juni aanstaande... zullen zij worden geïnstalleerd. 30 juni, waarschijnlijk. Dat zei ik toch ook? Nee, 13 zei je. Maar goed, dat is oh, toch een ongelukstag. <laughs> 30 juni, 30 juni uh, uitstaande. Sorry. Nou, dan weten we het dus al uh, over drie dagen. En nu is er nog helemaal niks uitgelekt uh, over uh, wie de nieuwe wethouder gaat worden. Uh, nou ja, de D66 is maken dat dan. Zodra uh, er zo'n wethouderspositie waar in de landen ook vrijkomt. Dan gaan ze, al die, uh, gaan ze dat landelijk publiceren. En uh, voor zover ik weet, er uh, is nog één groot vraagteken die dat gaat worden. Oké, okay, nou we weten het. Dinsdag. Spannen van mensen, zeg. Ja. En wil je het uh, coalitieakkoord uh, nalezen? Dat kan op de gemeentelijke website www.zandvoort.nl. Daar kan je het hele coalitieakkoord uh, nalezen, Albert-Jan. Dus dan weet je dat ook weer. Hier is Phil Fern en Galaxy.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 het is gaat gaf tweemaal enkele reis En Anabel keek even opzij Ik zei ik heb je gevonden vandaag Ik laat je nooit meer alleen Al reis je door naar Barcelona al Praag Al reis je door naar het eind van de wereld Ik ga met je mee Hé hey? Anabel. Wat waren ze lekker de afgelopen zomerdagen Met temperaturen zo rond en nabij de 30 Annabelle. graden zo We hebben van genoten om nog een Annabelle. beetje in die uh, naarsweer te blijven Rijd ik de plaats van Phil Fern en Galaxy en What Do I Do? Daarachteraan nederpop op zijn allerbest uit de jaren 80. Dat was Hans de Boy. En Annabel, het wordt niet zonder jou. 8 voor 3, Zandvoort. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Albert Jan en ik zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Goed, in het vorige artikel, het vorige bericht, hadden we dus aangekondigd dat er inderdaad een coalitieakkoord was. Maar er is niet alleen een coalitieakkoord, er is ook al een portefeuilleverdeling gemaakt. Nu er een coalitieakkoord is, zal komende dinsdag tijdens de raadsvergadering het nieuwe college aantreden. Duidelijk is dat Ellen Verheij van de VVD en Gert-Jan Bluis, CDA, opnieuw een wethoudersfunctie gaan invullen. Wie de derde wethouder, D66, wordt, is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is de portefeuilleverdeling. Normaal gesproken worden portefeuilles verdeeld zodra het college is aangetreden. Blijkbaar is dat deze keer door de coalitiepartijen vooraf bepaald. Opvallend is dat de Formule 1 voorheen in het pakket van Verheij zat... en nu op het bordje van D66 is geschoven. Ook bijzonder is dat de VVD, Verheij dus... de ambtelijke samenwerking in portefeuille krijgt. De liberalen zijn van de alle partijen op zijn zachtst gezegd... het minst enthousiast over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. De burgemeester behoudt de portefeuilles... die in 2018 aan de burgemeester zijn toebedeeld. En de overige portefeuilles kunt u... Wie, welke portefeuilles heeft kunt u nalezen... ...op de website van de gemeente. En dinsdag, zoals gezegd, de, is de laatste raadsvergadering voor het zomerroces. Dan zal naar alle waarschijnlijkheid ook de beoogde D66-wethouder worden gepresenteerd... ...en samen met Verheij en Bluis worden geïnstalleerd. Daarmee zal er een einde komen aan een tijdelijke alleenheerschappij van de burgemeester... ...die er sinds 15 juni noodgedwongen alleen voor stond... Nou, ik ben blij voor de burgemeester in ieder geval. Ja, dan heeft hij weer een beetje ruimte. Een beetje lucht. Zo is het. Nou, dankjewel Albert-Jan. Portefeuilleverdeling uh, inmiddels al bekend. Alleen die ene wethouder nog niet. Nee. Uh, <laughs> ja, wie zou dat nou zijn? Ja, j -j -jij, nou? Jij hebt mij vorige week voorgedragen, maar ik heb ja. niks gehoord hoor. Nee, he, wat vreemd. Wat vreemd. Ja, raar, heb ik het verkeerde telefoonnummer van je doorgegeven? Verkeerd gelobbyd. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, dinsdag weten we het wie uh, inderdaad uh, die uh, taak op zich gaat nemen. De wethouder hier in de gemeente Zandvoort namens D66. We gaan alweer op naar het nieuws en weer van drie uur. En daar zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. Een hele middag En hier is Teten, de Music. And yeah. they yeah.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 door Almegens met het NOS-journaal. De jongens van 13 en 14 die met oud en nieuw de dodelijke flatbrand in Arnhem veroorzaakten... ...krijgen geen straf. Wel moeten hun ouders 75.000 euro betalen aan de nabestaanden. ...straffen van 8 en 10 jaar. Rolf B. en zijn vriend werden vorig jaar op het Hongaars muziekfestival SIGET... ...betrapt met een grote hoeveelheid ecstasypillen en joints. Die verkochten ze vanuit hun tent. De straatwaarde was zo'n 300.000 euro. Iran heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen president Trump en andere Amerikaanse functionarissen vanwege de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. De Iraanse autoriteiten hebben Interpol om hulp gevraagd, meldt het staatspersbureau. Generaal Soleimani was een van de machtigste mensen van Iran. In januari werd hij door de Amerikanen gelik. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.